Hij geloofde niet meer een bepaald doel te hebben in het leven. En op meer theoretische gronden geloofde Anton Wachter dat het leven zelf evenmin een doel had. Nog twee, nee drie examens had hij te doen voor hij dokter was. Hij hoefde zich daarbij alleen maar passief te houden. Zo weinig mogelijk ruimte in te nemen. Dan hoefde hij de examens maar op de voet te volgen van triomf naar triomf. Dan legde het examen als het ware examen af in hem. In het vak Anton Wachter. De rimpels van Esther Ornstein, de geschiedenis van een verzuim. Hoorspel naar de gelijknamige roman van Simon Vestdijk. Bewerking Mark Lohman, regie Walis Cordia. Hij wilde in de universiteitsbibliotheek de trap aflopen, toen hij Esther Ornstein van beneden zag aankomen. Zonder hoed of mantel, zonder boek in de hand, gewoon als bezoekster. Ze hield het hoofd gebogen en steeg onweerhoudbaar. Het donkerbruine kapsel naar voren, alsof ze daarmee breed de lucht kliefde. Hij bleef staan. Pas op het allerlaatst hief zij het hoofd op. Maar herkennen deed ze hem nog niet. Esther? Dag Anton. Dag Esther. Hoe, Hoe gaat, het gaat het met je? je? <laughs> Ik zal wel veranderd zijn. In welk opzicht ben jij veranderd? Mijn ouders zijn allebei gestorven. Dat wist oh. je waarschijnlijk niet. Nee. Vrij kort na elkaar. Ik woon al nou op kamers, hier in de buurt. Ik werk hier als bibliothecaresse. Ben je vast aangesteld? Ja. Ik woon ook op Kamers. Ook in de buurt. Ah. Ik zit voor mijn doctoraal. Ik moest hier eigenlijk niet komen, hier in de bibliotheek. Ik verknuil mijn tijd hier, maar... Je moet me eens opzoeken. Ja, graag. Nou, dag hoor. Tot ziens. Da wacht even. Ja? Je moet mijn adres nog weten. Hij zou er natuurlijk niet heen gaan. Na wat er vroeger was gebeurd, zou het veel te pijnlijk zijn. En hij begreep niet dat ze nog zo vriendelijk tegen hem geweest was. Ze was nog even mooi als toen hij haar had leren kennen. Zou hij voor haar willen knielen? Nou, dat wou hij voor ieder echt mooi meisje wel, eerlijk knielen. Maar bij Esther zou het hun hoofdzaak toch wel het schuldgevoel zijn dat er achter zat... Hij had haar lelijk laten zitten in de tijd. Ongewoon ploertig behandeld. Dag Anton. Kom boven. Je hebt mijn briefje dus gekregen? Ja. Je bent stipt op tijd. Kom ja. binnen. Geef mij je jas maar. Alsjeblieft. Ga zitten. Ik heb thee gezet. Je wilt toch wel thee? Ja, graag. Esther was Esther gebleven. En toch was ze veranderd. Dat haar kin vroeger al ferm, nu een haastwilskrachtige indruk maakte... kon aan de belichting worden toegeschreven. Maar er was iets bijgekomen. Dat ze vroeger in het geheel niet had gehad. En waar het gezicht oorspronkelijk ook niet voor bestemd was geweest. Rimpels. Zo... Je had niet zoveel moeite hoeven doen. Ach. Mag ik een sigaret nemen? Ga je gang. Vuur ligt ernaast. Alsjeblieft. Je woont hier mooi. Zo aan de gracht. Eentje. je? Hm. Het is een prachtig uitzicht. Dicht bij het gasthuis. Ja, toch rustig. Ik loop zelf colleges in het gasthuis. <laughs> Het is logisch, hè? Die Rimpels. Zijn. Heel kleine, fijne, wazige rimpeltjes. Vooral op het voorhoofd. En aan weerskanten van de ogen. En op andere plaatsen, nog waziger, nog fijner. Hoe had ze die gekregen? Hij kon ook vragen, waartoe had ze die gekregen? Men moest altijd vragen naar het doel. Esther Ornstein was nog precies even mooi als toen hij haar leerde kennen, ondanks de rimpels. Zeker niet door de rimpels. Maar door de rimpels zagen dat nu minder mensen. Verkreeg dit mooi zijn een zeldzaamheidswaarde, werd het een demonstratie voor uitverkorenen. Dankjewel. Mijn broer Jacques is in het Wilhelmina-gasthuis assistent bij professor Landheer. Ah, oogziekte. Ja. Hij maakt het goed. Hij is nogal veranderd. Gelukkig niet meer zo geremd als vroeger. Oh. Vond jij dan niet dat, dat hij geremd was? Dat is het goede woord misschien ook niet. Eh, wat onrustig. Ja. Ja, soms. Na de dood van vader en moeder heeft dit wel even moeilijk gehad. Niet financieel zozeer. Maar het was allemaal opeens zo anders. Ja, ik heb financieel... Ik bedoel, bij mij is het zo... Een tante betaalt mijn studie. Oh. Ja, omdat mijn vader al lang dood is. Het is geen echte tante, hoor. Ze was de vrouw van de weduwnaar van een zuster van mijn vader, zie je. Ja, oom is nou ook dood. Vroeger vond ik het wel eens moeilijk altijd geld maar van me aan te nemen. Niet zoveel geld, maar toch. Hè. Ja, het geeft verplichtingen en zo, dat snap je wel. Ja. Als je jong bent, dan weet je van niets Ik werd zo die studie ingeslingerd Terwijl ik misschien veel liever putjes schepper had willen worden <laughs> Of dichter of ballonvaarder. Als kind ben je een onbeschreven blad Ik tenminste Jij niet? Ik wist helemaal van niets Wil je geloven dat ik de eenvoudigste dingen niet begreep? Mijn vriendinnen plaagden me daarmee Daarom had ik haast geen vriendinnen Het heeft nog lang genoeg geduurd Gelukkig heeft mijn verloofde me wat ontpolstert. Verloofde? Ja. Sinds een half jaar. Arie Mossel. Maar je kent hem niet. Hij heeft niet gestudeerd. Oh, verloofd. god ja. Maar je draagt geen ring. Ach nee. Ringen. Wil je nog thee? Ik ben ook verloofd geweest. Kolossale vergissing. Maar bij mij was het wel met ringen van die dikke gouden. Je weet wel. Het is heel erg... Ik wist wel van alles af. Tenminste van een heleboel. Maar, maar net niet genoeg om met een grote boog om dat schaap. Maar nee. Een schaap was het niet. Het schaap was ik. Is dat lang geleden? Ja, gelukkig wel. N nou ja. Niet, niet zo lang. Wat oh, noem je lang? Ik heb er één keer geslagen. Jij. Ik heb het veel vaker moeten doen. Paat zo met die gouden ring op de wang. Nou, nah, nee, natuurlijk niet. Ik. Neen, ik heb er wel geslagen hoor, absoluut. Maar, maar met mijn rechterhand, niet met die ring. Het is gek hoe willoos je soms kunt zijn. Zij heeft er toen nog uit moeten maken. Zelf was ik er nooit toe gekomen. Je begrijpt zoiets niet. Wil je echt geen thee? Nee, nee, dank je. Ik, ik, ik moet er zo weer van door. Hij was nu bij haar geweest, had van haar verloofde kennis genomen, ze hadden geen bepaalde afspraak gemaakt en alleen tot ziens gezegd. Wel nu, dit tot ziens kon hij in de praktijk brengen door, als hij haar zag, bijvoorbeeld zijn hand op te steken. En hij zag haar wel eens in de bibliotheek. Zag haar een keer door de leeszaal lopen, veerkrachtig, dromerig, alsof ze ergens naar zocht wat ze zeker niet vinden zou. Ze groette vriendelijk... En hij boog voor haar met zijn achterste een paar centimeter van de stoel en om de lippen wat hij voor een ironisch wereldse glimlach hield. De twee volgende ontmoetingen waren nietszeggend. Een heel gewoon elkaar voorbijlopen in de cataloguskamer. Met een onhandige groet op het nippertje. Anton? Oh, dag. Waarom heb je me nooit meer opgezocht? Ik heb het erg druk gehad Ik dacht dat je nog eens zou komen We hadden toch niets afgesproken Als je oude vrienden bent hoef je toch niets af te spreken nee, nee maar Ik zal zeker nog eens komen Dan moet je het ook doen Het is niet zo ver lopen Ze was al weg Opeens merkte hij dat zijn wangen gloeiden En dat een heleboel woorden hem toestroomden zou je verloofde het leuk vinden, oude vrienden, echt gezellig, vond je één keer niet genoeg? Wou ze hem op die manier soms aan zijn verstand brengen... hoe lelijk hij haar in de steek had gelaten in de tijd al? Hij werd hoe langer hoe roder en hoe langer hoe bozer... en op een gegeven moment vormde zich zelfs het woord duivelin in zijn brein... en dat was het belachelijkste van allemaal... Hij herstelde zich snel. Hij begreep het nu wel ongeveer. Ze was eerlijk van mening dat er zoiets als een afspraak bestond. Hij zou nog eens aankomen. Daar lag op zichzelf niets buitensporigs in. Het was allemaal heel begrijpelijk. Alles. Behalve dit ene. Dat ze hem zo graag zien wou. Dag Esther. Wat aardig van je. Ik ben vandaag jarig. Kom binnen. ...is echt heel aardig van je. Kijk mij jas maar. Je ziet er goed uit. <lacht> Wat, dat kan niet. Dit <lacht> is een oude vriend, Anton Lacher. Anton, Arie Mossel? Aangenaam. Aangenaam. Heet hij Mossel? Ja, aangenaam. Ik geloof niet dat er... wij elkaar voorgesteld hoeven te worden, Esther. Ken je hem? Ja, maar hij niet meer. Niet wachten. Vier jaar geleden is toch niet zo lang. Aha, daar gaat het maar licht op. Hoe gaat het er eigenlijk mee, wachten? Goed, meneer Mossel, ik, ik herken u niet zo gauw. Ja, ik zou je ook niet herkennen als ik je vier jaar lang niet gezien had. Een leerling van me, van vroeger, van ABS ah. en Wilhelm Dand. Niet wachten. U was zeker slecht in wiskunde, dat u hem niet meer kennen wou. Ja, ik, ik was niet slecht in wiskunde, maar ik heb met mijn verleden afgerekend. Oh, ho. Oh. Dat moet u nooit doen. Het verleden is een macht. Een geweldige macht. Wil je thee, Anton? Ja, graag. Dank je. Wat een mooie bloemen overal. Ja, de mooiste zijn van mij. Mm, maar ook de ordinairste. Oh. Jij hebt absoluut geen smaak. Mm. Meneer Wachter heeft veel meer smaak. Nou, ik weet niet of meneer Wachter het wel prettig vindt om meer smaak te hebben dan ik. Oh, jawel. Wordt er niet gerookt? Esther, ja. produceer eens wat. Zeg, uh, komt Jacques nog vanmiddag? Na vijf en pas. Oh, ja. Vindt u ook niet dat de medische studie steeds stommer wordt, meneer Wachter? Jacques zegt het altijd. Hij zegt het nu niet meer. Ah. Nou, ik, ik ben het met... Uh, met Esthers broer eens. Na het kandidaat heb je meer aan een ijzeren geheugen en een praktische aanleg dan aan een goed verstand. Mijn kans is dan slecht, ik heb geen van beide. <laughs> U noemde drie dingen, geheugen, praktische aanleg en verstand. Ja, nou ik bedoel vooral praktische aanleg. Geheugen is niet zo erg. Maar mijn handen staan verkeerd. Hoe kunnen handen nou verkeerd staan? Hoe dan? Nou, je wou hem toch geen demonstratie laten geven, Edina. Ja, Hoe dan? Het is toch zeker voldoende dat ik er zo over denk... Als je denkt dat je handen verkeerd staan, dan staan ze ook verkeerd. Maar ik zal u een voorbeeld geven. Bij professor Cohen. Een neef van ons. Een verre neef, maar. Vooral nu die prof is geworden. <lacht> Gaat u door? Nou, ik moest daar een keer responderen. Bij een patiënt met longontsteking. Of de Of bij. Nou, dan sta je dat te kijken met de hele bende om je heen. Het ergste was dat ik die man moest onderzoeken, moest bekloppen. Pardon, ik, ik kan absoluut niet tegen die narigheden. Ach, nee. Gaat u gewoon door, meneer wachten. Het is toch mijn tijd. Ze wachten op me. Esther, blijft binnen. Ik wil volstrekt niet dat je me naar de deur brengt. Nou, tot ziens allemaal. Om hm. oh, Meneer Wachter, ik vond het erg prettig met u kennis te maken. Ja. Wie wil er nog een kop thee? Ja. Dank je. Vertelt u verder. Oh, eh... Uh, nou... Ik stond daar dus te percuteren. Op zichzelf al verschrikkelijk gek, want het is nergens voor nodig. percuteren is niets aan. Je wilt zo'n patiënt ook geen pijn doen. Ik bedoel, ik, ik sloeg natuurlijk niet met volle kracht. Met dat hamertje. Je vinger is er dan wel tussen. Maar, maar het is toch... In elk geval, ik, ik sloeg... Hoe zal ik het zeggen? Ik sloeg meer symbolisch. En opeens hoor ik. En nu niet zo zenuwachtig percuteren. Dat was professor Cohen. En hij begon zelf te percuteren. Dan klopte er een mooie driehoek van Gokko uit. Wat is dat in godsnaam? Nou, dat is bij pleuritis, bij een, een erg groot exudaat. Exudaat? Wat is dat nou weer? Dat is vocht. Oh. Dat kan serieus of etterig zijn. Het is nog goed dat Arie wijst. <lacht> Loop er niet in, meneer wachten. Huh? Arie heeft vroeger in de slagerswinkel gestaan. <lacht> <lacht> hoe vindt u het? Ik, ik sloeg me daar toch zeker even in een figuur. <lacht> ik geloof dat u maar wat fantaseert. U kunt het aan uw geleerde nee vragen. Ik ben werkelijk niet geschikt voor het vak. Gelukkig kan ik als ik doctoraal heb gedaan leraar worden in de ontleedkunde. Of in de fysiologie of in de gezondheidsleer. Dan word ik een collega van u. Jij ja, zult wel wat overdrijven, wachten. Heb ik jou vroeger niet eens gevraagd of van andere richtingen... dan medicijnen niet geschikt voor je was. Ja, op het schoolbal. Ja. Dat weet ik ja. nog. U zag het ja. al aan me. Ja, je leek me toch meer een, een theoretische geest... om niet te zeggen een constructieve geest. Alhoewel, je was ook artistiek aangelegd. Van die opstellen, dat weet ik nog wel. En schreef jij ook niet gedichten? Ja, die schrijf ik nog wel. Wat schrijft u gedichten? Ja, soms. In mijn vrije tijd, in dictaatcarrières. Soms in de bibliotheek... Daar heb ik Rilke ernaast liggen. Het is merkwaardig dat ik dat niet aan u gezien heb... Ik zie die dingen altijd duidelijk. Ik zag natuurlijk wel dat er iets met u was. Wist jij dat die gedichten schrijft, Esther? In de tijd wel. Dat heeft Jack me wel eens verteld. In de Almanak geloof ik. Maar ik heb ze nooit gezien. Publiceert u nog wel eens in de Almanak? Nee, je ontgroeit daar wat aan. Waarom stuurt u ze dan niet naar een tijdschrift? Ja, om de... Omdat de redactie van dat tijdschrift misschien vaak zou nemen... voor mijn minachting voor Almanak. Nee, ze zijn waarschijnlijk niet goed genoeg. U bent overbescheiden, dat weten we nou wel. Was hij op school ook al zo? Oh. Ik zou die gedichten wel eens willen zien. Wilt u ze niet eens opsturen? Bent u een autoriteit? Nee, natuurlijk niet. Nou, als u wilt... Dan. Ik wil wel, maar u wilt niet. Ik ben niet boos, hoor. In uw geval zal ik het ook niet doen. Ik ben alleen geïnteresseerd. Nou, ik, eh, ik moet jullie laten kibbelen. Ik vind het heel onderhoudend. En over oud-leerlingen kan ik nooit genoeg horen. Maar ja, ik heb al vier uur les. Beste wachter, ik vond het bijzonder aardig. En eh, van die studie... Dat neem je natuurlijk niet zo ernstig op. En tot ziens, meneer. Ja. Zoek me eens op. Ja. Esther, nee, ik, uh, ik kom mezelf al uit. Ik loop alleen oh. met u mee. Ik moet duidelijk ook weg. Die gedichten van u wegen zwaar op mijn ziel. Ik geloof dat het ook leuk voor Esther zou zijn. Wilt u er niet één voor ons opschrijven? Ja, is goed. Eens kijken. Hier heeft u pen en papier. Ja. Hij schrijft een gedicht voor ons op, Esther. Oh. Zo. Uh, nou moet ik weg. Tot ziens, juffrouw Mossel. Tot ziens. Ik zal je met je jas helpen. Oh, dank je. Ik kom beslist nog eens terug. Ja, dat moet je doen. Je trof het nu nogal slecht. Je vond het toch niet vervelend, hè, met al die mensen? Nou, zoveel waren dat er toch niet? En ik heb nou ook met je verloofde kennis gemaakt. Tot ziens. Dag. Dag. Bijna een maand zag hij Esther niet meer in de bibliotheek. Toen kwam ze op een middag recht op hem af, een envelop in de hand. Ze was bleker dan gewoonlijk. En vermeed op een opvallende manier zijn ogen. Zelfs toen ze vlak voor hem bleef staan. En de envelop op zijn diktaatcaillé schoof. Zonder een woord. Na dit raadslachtige optreden was het alleen maar logisch... dat ze zich meteen omdraaide en naar de deur terugliep. Hij haalde de brief uit de envelop. En begon te lezen. Hooggeachte juffrouw Orlenstein. Wij verzoeken u... ...ons het adres te geven van de heer Anton Wachter... ...van wie u onze gedicht zond. De redactie van Voorhoede heeft besloten dit gedicht te plaatsen. Maar voor de goede gang van zaken lijkt het ons gewenst... ...ons eerst met de heer Wachter in verbinding te stellen. Over die moeten we zijn adres weten in verband met de drukproef... ...met de meeste hoogachting uw dienstwillige WL-toxopeus. Anton was donkerrood geworden... ...en zat met glazige ogen voor zich uit te staren. Esther? Esther, wat vond ik dat verbazend aardig van je? Heb je op me staan wachten? Ach. Ik had je liever de tijdschrift laten zien als het gedicht erin stond. Maar dat kon niet. Je moest eerst drukproeven hebben. Hetie heeft me op het idee gebracht. Zeg, ik heb toevallig twee plaatsen voor morgenavond voor de Tosca... ...in het paleis van Volkswleid... Voel je daar iets voor? Je vindt het toch niet gek? Nee, maar ik vind het wat overdreven. Voor dat gedicht. Het was toch helemaal geen moeite? Het idee was zo aardig. Dan ben je je hele avond kwijt. Je zit vlak voor je examen. Dat doe ik misschien pas na de vakantie. En je vergeet dat ik de plaats al heb. Zelf ga ik in ieder geval. Goed dan. Je verloofde zal toch niet. Nee, dat kan Ari niet schelen. Hij heeft het s'avonds altijd erg druk. Hij houdt ook niet erg van muziek. Nou, tot morgenavond dan. Ik kom je halen. Tot morgenavond. Hij haaste zich om niet achter het net te vissen... voor het geval de zaal bijna uitverkocht zou zijn. De plaatsen bestelde hij telefonisch. Stalles. Zozeer door de muziek afgeleid dat het tot ver in de tweede acte duurde voor hij begreep wat er op het toneel aan de hand was. De muziek deed meer dan dat. De muziek maakte hem verliefd op Esther Ornstein. Volkomen duidelijk en onafwijsbaar verliefd. Zullen we nog ergens wat gaan drinken? Dat is goed. De frisse lucht doet me goed. Ik word zo benauwd in een zaal. Ik heb er geen last van. Maar de ventilatie schijnt daar slecht te zijn. Daar hoor je vaak over klagen. Als man zit je altijd met die beroerde kleren. Zeg, een café is natuurlijk erg gezellig. Maar... Nou, ik bedoel, er kunnen natuurlijk altijd mensen zijn die je kennen. Ik bedoel, met oog op je verloofde. Oh, dat hindert helemaal niet. Daarmee wil ik niet zeggen dat ik een café nou... Het is er zeker ook net zo benauwd als in de Schouwburg. Ik wil niet kinderachtig zijn... maar ik zou absoluut niet willen dat je er moeilijkheden door kreeg. Zoiets zit gewoon kwaad bloed. Ik bedoel... Heb je het je verloofde verteld? Ik heb hem nog niet gezien. Maar ik vertel het hem natuurlijk wel. Ja. Dat moet je vooral doen. Heb je hem ook verteld van dat gedicht? Nee. Misschien kun je daar maar beter met niemand over praten. Het is net of ik te weinig durf heb om zelf zo'n gedicht in te sturen. Maar ik heb ook wel niet veel durf. Of soms juist wel. Maar ik geloof dat al mijn durf in mijn studie gaat zitten. Juist omdat ik daar zo weinig voor voel. Is dat nou werkelijk zo? Nou, voor de studie voel ik wel, maar voor het vak niet. Drankjes voorschrijven die niet helpen. Het beroemde roze drankje. Maar je kunt je toch specialiseren? Net als Jacques. Ja, waarin? Er zijn veel te veel vakken. Ik heb dat heel sterk. Ik, ik kan nooit een keus doen. Als ik een vrouw zou kiezen, dan zou ik altijd gebukt gaan... Ach, ach. Als we niet naar een café willen, zouden we naar mijn kamer kunnen gaan. Die heb jij nog nooit gezien. Laten we dan naar mijn kamer gaan. Ik heb nog wat van die Spaanse wijn over van mijn verjaardag. Dan kan ik ook een beetje voor gastvrouw spelen. Geeft dat geen moeilijkheden? Je bedoelt... Nee, die mensen bij mij letten daar niet op. Ga zitten. Zeg, dat portret van je verloofde, dat stond er de vorige keer niet. Nee, ik kreeg het op mijn verjaardag. Het is een merkwaardig gezicht. Ridder zonder vrees of blaam uit een andere wereld, die ik niet begrijp. Ja... Ja, ik Zeg maar wat. Zeer stijlvol in ieder geval. Mijn gezicht is niet stijlvol. Van voren breed en rond, van opzij puntig. Ze oude duitendief. Echte steekneus. Buitengewoon karakterloze combinatie. Als kind kon ik er al niet goed tegen. Jouw gezicht is tenminste eerlijk rond. Het uh, type bedoel ik. Alsjeblieft. Dank je. Ik ga nu zitten. Oh ja. Proost. Proost. Een dure foto en bloemen. Hij moet wel erg veel van je houden, Esther. Hij is altijd erg aardig voor me. Maar je moet je dat niet verkeerd voorstellen. Hij is alleen niet. Eh, uh, ik vind het goede woord niet. Jij bent de man van het woord. Demonstratief? Nee, nee, dat is hij ook niet. Onbeheerst? Nee, dat helemaal niet, maar het is nog iets anders wat ik wou zeggen. Hij heeft je in ieder geval ontbolsterd. Hoe bedoel je dat? Nou, dat heb je mezelf verteld, de eerste keer dat ik hier was. Je zei toen dat je als kind en ook later nog de eenvoudigste dingen niet wist. Ja, neem aan dat dat niet de theorie van de zonsverduistering was. Nee. Nee, maar dat heb ik toen niet bedoeld. Ik wou je nog één ding vragen. Toen wij elkaar kenden... Vier jaar geleden... Ja, ruim vier jaar geleden... Was je toen ook nog zo onschuldig? Ach. Dat was wel een gekke tijd toen. Denk je er nog wel eens aan terug? De laatste tijd niet meer. Weet je... Ik was eerst erg ongelukkig... Toen ik niets meer van je hoorde. Ik, ik had je toch geschreven? Ja. Maar ik begreep het niet. Ik werd verliefd op dat vreselijke kind waarover ik je verteld heb. Die palmde me in. Ja, ze deed aan spiritisme. God, het licht. Ja, ik vond het allemaal zo pijnlijk. Ik verwijt je toch niet? Maar nu we het er toch over hebben. Ik begreep het eenvoudig niet. Je was zo anders dan anderen. Zo ernstig. Ik dacht telkens, wat heb ik toch gedaan? Ach, ik kon helemaal niet zo goed denken. Nog niet En er kwamen er allerlei schrikbeelden Schrikbeelden? Ja Er was één ding waar ik altijd van overtuigd was Dat ik mooi was Ik geloof niet dat ik dat zelf vond Maar iedereen zei het altijd Ik kon niet anders denken dan Dan dat jij een beetje van me was gaan houden Omdat ik mooi was En toen je niet meer schreef Helemaal niets meer ...dan droomde ik wel eens dat ik foei lelijk was geworden. dan keek ik in de spiegel. En dan was ik lelijk. Je moet denken... ...het was het enige wat ik had. Erg veel zelfvertrouwen heb ik toch al niet. Je, je bent nog altijd... ...ik vind je nog altijd even mooi. Ah. Daar is niets van over. Oh, maar dat doet er niet toe. Ik had het je niet allemaal moeten vertellen, Anton. Ik zal je nog eens inschenken. schenken. We moeten er geen drama van maken na zo'n prettige avond. Nee, geen drama. Nee. Hoe... Hoe lang heeft het geduurd? Jaren. Nou ja, een jaar of zo. Niet zo lang. Je zei jaren. Hij stond op. En liep langzaam naar het raam. Daar keek hij uit over de gracht. Mooi, dacht hij bij zichzelf. Heel mooi. Een gezellig kereltje die Anton wachtte. Die rimpels heeft ze van mij. Ze keek in de spiegel, dan dacht ze aan mij, dat ik niet meer schreef. Dan kwamen de rimpels. Verheffend om dat op je geweten te hebben. Hij keerde zich om en zag haar zitten, half naar hem toe gewend. Wat ongerust misschien. Deze aanblik gaf hem de genadeslag. Of hij een stoot in de rug had gekregen, liep hij naar haar toe en zakte bij haar neer. Vergeef me. Je moet me vergeven, Esther. Vergeven is niet nodig. Vergeef me in godsnaam. Dat hoeft helemaal niet. Heus niet. Vergeef me, Esther. Vergeef me. Dezelfde nacht besloot hij haar niet meer op te zoeken En voor zover hij zich herinnerde hadden ze geen nieuwe afspraak gemaakt Hij stelde zijn examen uit tot na de vakantie En de dagen bracht hij door met de verlangen naar Esther Hij was ervan overtuigd dat ze veel boeiender kon zijn dan ze altijd geleken had Eén ding was zeker Zou Arie Mossel er niet zijn dan ging hij naar haar toe en dan zou ze op de duur wel trouwen En dan was hij verloren dan kon Anton Wachter een streep trekken onder Anton Wachter. En de som bestond dan uit een sloverig medisch kereltje die roze drankjes voorschreef en ieder jaar met een nerveus dribbelpasje naar het stadhuis liep. Oh, hij zou haar best kinderloosheid durven aandoen, maar het zou niet gaan. De enige reden van het bestaan van dit huwelijk was immers het gloeiend nachtelijk medelijden. Hadden ze dat niet, dan hadden ze niets meer. Na een paar jaar zou hij er gaan haten, overdag. Hij mocht dus wel blij zijn dat Arie Mossel bestond. Hoezo de lucht bevalt je niet? Godverdomme, als je daarmee begint. Alleen omdat hij dat een jood is. Ik uh, even weg. Dag, Lomstein. Dag, van Mossel. Het gezelschap duidt op de viel me niet erg. Ik kom liever hier zitten. Je kunt je gezelschap niet altijd kiezen. Ik moet dadelijk weg. Jij hebt zeker nog zin om hier te blijven. Ja, ik heb nu juist zin om hier te blijven. Bovendien is het bier hier goed. Daar ben jij zeker ook op af te komen. Nou, ik geef weinig om bier. Behalve in een Hittegolf. Ik was met die lui meegelopen. Bier is zeker niet esthetisch nieuw. Esthetisch, god ja. Je was met die lui meegelopen? Ja, ik was op de kroeg. En ik had niet zo zin om te kaarten of om met meisjes te praten. Ook niet om naar huis te gaan om te werken. Wat doe je dan in zo'n geval? Loop loopt mee. Het is hier nog zo kwaad niet. Ik zit hier vaak. Maar wat je zei, ben ik nogal typerend voor je, wachter. Typerend? Waarvoor? Voor je onzelfstandigheid. Of gemist aan initiatief. Ik ben hoogarts, geen psycholoog. We behoren allemaal tot een bepaald type... en dat type kun je tot in het psychopathologische versterken. Jij bent typisch hysterisch. Nou, dank je. Nou, de hysterie aanvaard ik. Maar die onzelfstandigheid, daar zou ik wel eens wat meer over willen horen. Och, het is zomaar een indruk. Ik neem aan dat je niet tot onzelfstandigheid kunt concluderen... alleen op grond van het meelopen met een troepje halfdronken studenten. Als je nog één voorbeeld geeft en dan liefst een beter voorbeeld... dan geef ik me gewonnen. Als je bepaald wilt... Ja, ik vind het eigenlijk een beetje. Nou ja, daar gaat hij dan. Je onzelfstandigheid blijkt hieruit. Dat je niet eens het lef hebt om zelf een gedicht naar een literair tijdschrift te sturen. Ja. Dat is een goed voorbeeld, Oranstein. Ik weet wat hoe niet benen. Nou, ik weet niet uit. En mijn hysterie blijkt dan misschien uit het feit dat ik gedichten schrijf? Ach nee, kerel. Ik moet weg. Je bent een onbeleefde hond, Jaak. Maar. Misschien heeft meneer Wachter zin om mij naar huis te brengen. Oh ja, zin wel, ja. Als Oornstein dan maar niet denkt dat ik er tegenop zie om nog meer ondeugden op me te nemen. Ondeugden, wat heeft dat er nou mee te maken? U hoeft me niet helemaal naar huis te brengen, meneer Wachter. Ik zei het alleen om u van die vervelende zaak te verlossen. Ik heb hem nog nooit zo hartelijk meegemaakt als daarnet tegen u. Nou, dat is heel begrijpelijk. De jongens met wie ik daar zat... Ze hadden het over joden, hè? Om je daar zo druk over te maken. Ik vind dat juist een van de fijnste dingen van het Jood zijn. Men weet nooit wanneer het komt. En het komt ook heel zelden. Maar als het komt, heerlijk. Men voelt zich dan zo heerlijk innig opgenomen in de grote maatschappij... en de diepere eenheid van dingen en wezens. Echt fijn. Ik geloof dat ik zal gaan kwijnen als dat er niet meer was. Je wilt toch niet beweren dat alle... ...dat jullie allemaal masochistisch zijn. Waarom niet? Waarom mogen wij geen masochisten zijn als u hysterisch bent? U bent het niet, hoor. Het is ons edelste goed. Het is voor ons typerend. Maar uit het masochisme van u moet volgen dat u het lekker vindt. Dat zal nou wel niet. Dan zou het geen masochisme meer zijn. Tenminste, dat lijkt mij van niet. Ik ben eerder sadistisch aangelegd, geloof ik. Ik hou helemaal niet zo erg van lijden en vernederingen en zo... Ja, ...daarom vond ik het eerlijk gezegd ook niet zo daverend leuk... ...die dingen die Ornstein over mijn type zijn. Had u hem verteld van dat gedicht? Absoluut niet. Zou Esther het hem dan verteld hebben? Ik in geen geval. Is het al geplaatst? Nee. Nee, ik heb alleen drukproeven gekregen. Ik had er gevraagd om er met niemand over te spreken. Nu we het toch over hebben... Esther is ook een prachtig voorbeeld van masochisme. Dat moet u zelf niet vergeten. Oh, ik leid met z'n allemaal mee... Maar Esther is een schaap. Met schaap bedoel ik niet sukkel, hoor. Uh, die verloving van haar bijvoorbeeld. Ik heb niets tegen Ari. En hij is heus een geschikte vent. Ja, ik vond hem nogal bijzonder. Ach, bijzonder? U vindt misschien alle joden bijzonder? Hoe weet u dat? Ik ben met de helm geboren. Nee, bijzonder is Ari niet. Tenzij u het bijzonder vindt... Kijk, Ari is volkomen koud... Met koud bedoel ik niet... Niet ongepassioneerd. U kunt die dingen zo geleerd zeggen. Nee, maar hij is nooit eens lief tegen Esther. Gewoon, lief. In ieder geval, Esther geeft niets om hem. Niets, geen steek. Heeft u dat verteld? Nee, maar u vergeet de helm. Wat ik vermoed, dat kunnen gewone stervelingen gerust voorwaar aannemen. <laughs> Daar is mijn tram. Mijn lijn negentje. Tot ziens, meneer Wachter. Hij was zich ervan bewust dat heet mossel een zekere bekoring op hem uitoefende. En ze had blijkbaar nog altijd ontzag voor hem. Dat streelde. En dat kon hij ook best gebruiken. Hysterische onzelfstandigheid was dat niet bij de wilde beesten af. En alsof dat niet voldoende was, werd onmiddellijk daarop Arie Mossel een koude verloofde... en Esther Ornstein een arm slachtoffer van zijn lusten of daaromtrent... Net of hij dat niet altijd geweten had. Maar om zich zoiets door hete die mossel te laten bevestigen... dat was iets heel anders. Hoe goed gezien. Hoe zeldzaam doortrapt. Het was een enorme samenzwering. Om hem niet te doen vergeten... dat hij Esther Ornstein niet vergeten kon. Het is wat laat, maar ik moest je beslissen spreken. Heb ik je niet uit je slaap gehaald? Nee, ik lag nog te lezen. Waarover is het? Ik heb vanavond zaken ontmoet in een kroeg op het Rokin... Hij was daar met Hetty Mossel. Hij bleek op de hoogte van het gedicht dat jij voor mij ingestuurd had. Na afloop, zei Hetty dat zij het hem niet verteld had. Nou, dat moet jij dus gedaan hebben. Ik heb het hem niet verteld. Geloof me. Maar ga toch zitten, je bent zo bleek. Nou, nou dat zal ik je maar geloven. Zoals je daar staat. Daarnet even voordat je je ontkende... toen was je voor mij een duiveling. Ik had je kunnen slaan. Om iets wat ik niet gedaan heb. Nou, ik heb eens een meisje geslagen. Die verloofde van me. Dat had je me verteld. Weet je waarom ik haar sloeg? Omdat ze jou beledigde. Ze zei dat je een jodin was. Ik had haar moeten doodslaan. Toen heb ik het nog niet eens met haar uitgemaakt. Het ja, lijkt misschien erg onzelfstandig. Ik ben misschien ook wel onzelfstandig. Maar, maar die verloving, dat was toch anders? Dat was de straf die ik mezelf op de hals had gehaald. Omdat ik jou verdriet had gedaan omdat ik van je hield. Alleen van jou. Wat ik niet wist. Maar dat was niet genoeg. Dat is ook geen straf een verloving die weer uitgemaakt wordt. Maar weet je wat wel een straf is? Dat, dat is dat ik al wekenlang niet meer werken kan. En ook niet slapen. Alleen door jou, Esther. Dat ik je verdomme voortdurend voor me zie nacht en Natuurlijk ook overdag o, Esther Esther De kus duurde eindeloos Verroeren deden ze zich niet Zelfs niet toen hij haar vaster tegen zich aandrukte En zijn handen lager gleden En een heel zacht Nee, nee, voldoende was Om hem zijn zelfbeheersing niet te doen verliezen Wat voel je? Waar denk je aan? Dat ik van je hou. Ik zou minder moeten roken. Maar ik, ik kan niet werken zonder te roken. Ik moet voor mijn examen nog een paar duizend bladzijden uit mijn kop leren. Zo'n examen vergt ontzeggelijk veel van de hersenen. Je moet me beloven nooit rekening met me te houden. Ik wil wel gelukkig zijn, maar ik ben er ook aan gewend ongelukkig te zijn. Ik schijn daar zelfs nogal goed tegen te kunnen. Door ongelukkig te zijn maak je ook mij ongelukkig. En ongelukkige mensen kunnen geen examen doen. Je zou eigenlijk juichend en jubelend naar je examen moeten gaan. Met kransen in het haar. Als jonge helden die zich ten dode hebben gewijd. Een examen is ook een soort dood, want het sluit een levensperiode af. Ben je er bang voor? Nee. nee. Nee, ik vind een examen een van de heerlijkste dingen die er bestaan. Het is de laatste rest romantiek in het leven. Het is zoiets als in de oorlog gaan. Maar misschien is het masochisme. Heti had het daarover. Ze, ze beweerde dat jij masochiste was. Dat zegt Heti van iedereen. Masochisme is toch dat je graag pijn gedaan wilt zijn? Ja, onder andere. Maar ik geloof niet dat jij masochistisch bent... Als ik je kneep, wat, wat zou je dan doen? Zo, in je schouder? Dan zou ik zeggen... Anton, hou op. Of gewoon, au. En wat zou ik dan doen? Ophouden. Of harder knepen. Zou je me tenslotte een klap in mijn gezicht geven? Ik heb nog altijd het gevoel dat ik dat verdiend heb. Ik zou je natuurlijk ook gauw een kunnen geven vlak voordat je me zou slaan. Dat is tenminste beter dan knijpen. Meen je dat? Ja, natuurlijk. Ik wil je graag weer een zoen geven. Hij drukte haar tegen zich aan. Tegen zijn maag. Met de kracht en de volharding van een geoefend worstelaar. Of van een beer die zijn slachtoffer dooddrukt. En hij wist op de drempel te staan van enorme ontdekkingen. Hij wist dat hij haar pijn deed, maar ze liet niets merken. Zelf voelde hij zich aan een bezwijming toe, maar hij liep niet af. En als in een mystieke massage versmolten hun ademhalingen, dichte werelden barend die tot de keel opstegen, ontbloeiend als zuchten. Ook zij zuchten, hij kon het horen. Pneuma, dacht hij, pneuma, daar is iets mee. Dat daalt neer. Ergens staat dat geschreven. Een in gouden letters geboekstaaf Theorema vluchtte voor zijn ogen weg. Bijna had hij het gegrepen. Begrepen. Toen schoot een bloedgolf in hem omhoog. Een waas kwam voor zijn ogen en hij voelde een scherpe pijn in de nek. Hij tuimelde opzij. Toen hij tot zichzelf kwam zat hij op de rand van de divan. Esther vlak naast hem. Met haar hand in de zijne. Ze keek hem in de ogen met wat bezorgdheid kon zijn. Al geloofde hij niet dat ze begreep hoe gevaarlijk hij met zijn lichaam gespeeld had. Ik zal nooit trouwen. Ik zou niet kunnen trouwen. Waarom niet? Omdat trouwen de dood van alles is. Het voorbeschikte einde van iedere liefde. Dat is theorie. Het is een min of meer wijsgerige samenvatting van wat ik werkelijk voel. Ik ben verloofd geweest. Ik heb het aan een lijve ondervonden dag in dag uit. Verschuwelijk. Ze gevangen in een kleine bedompte cel. Maar je hield niet van het meisje. Ja goed, dat is een verkeerd voorbeeld. Maar voorbeelden doen er niet toe. Het, het is een instinct. Hoe groter de liefde, hoe minder het andere mensen aangaat. Misschien is het omdat ik een dichter ben. Ik, ik, in mijn hart een kunstenaar ben. Echt, maar ga maar eens na. Wat komt er van kunstenaars er terecht? Ik lig s'nachts wakker omdat ik wakker wil liggen. Omdat ik me dan gelukkig voel. Als ik denk dat jij bent. Heb jij dat nooit? Je vindt het toch niet vervelend dat ik over die dingen spreek? Nee, helemaal niet. Uh, ik begrijp het niet goed. Verlang je dan naar me? Dat is nogal bescheiden uitgedrukt. Maar nou goed, verlangen... Zo kun je het noemen, ja. Begeert het dat hij zo'n wordt, maar daar komt het wel op neer. Uittocht wat mij betreft. Ik kan er tenslotte ook niks aan doen. Of ik wil er niks aan doen. Het is toch ook niet slecht? Ik heb ook wel eens een keer... Ja, een vriend van me, Max Mees, ja, hoor. overigens. Die stapte in zo'n geval zijn bed uit en ging naar de koudwaterkraal. Maar gauw poëtisch. Ja, afgezien dat ik er te lui voor zou zijn... Verdomme, het is... Het is net of ik je zit te chanteren. Maar wanneer ik door dat examen moet komen... Ja, het is voor jou door de omstandigheden... Dat begrijp ik best. En je moet dan ook eerlijk zeggen... Wat doe je eigenlijk, Wat? Ik bedoelde iets dat ik je eigenlijk niet zou moeten zeggen. Dat moet je goed begrijpen. Als je zegt dat ik mijn mond moet houden, dan doe ik dat. Stel je voor dat er iemand is die veel van een vrouw houdt. Maar de omstandigheden zijn alle rotst. Hij werkt voor zijn examen. Hij kan niet van haar slapen. En hij zou willen dat ze bij hem kwam. En, en dat kan niet. Of niet zo goed. Maar hij denkt, later kan het misschien. Later, als ik door mijn examen ben. En dan zal ze tenminste niet... Je houdt toch van me? Ja. Ik begrijp nu wat je bedoelt. Maar dat kan toch niet, Anton? Nee. Het kan niet. Ja, het kan wel, als je maar wil. Het is een kwestie van geestelijke instelling. Ik bedoel... als je werkelijk van me houdt... dan zou ik nou wel eens willen weten... wat nou eigenlijk het verschil is tussen zoenen en... Je vindt me nou natuurlijk een rotvent. Nee was süß schone resultaten hem de eerste weken niet meevielen... sliep hij nu eindelijk vrij behoorlijk. Soms wel meer dan vier uur. S'avonds werkte hij soms bij Esther. En hij dacht wel eens dat dit door haar als een alibi tegenover Arie Mossel werd benut. Maar waartoe een alibi? Hij werkte inderdaad, hard en veel. En wekte ze al de indruk van minnaars. Dan was het die van oude, beproefde, in gewoonten vergrijsde... Want hun intieme omgang had zich snel gemechaniseerd. en bepaalde zich haast nog maar tot het pneumatisch verlengstuk van de welkomskus. Het gemeenschappelijk ademhalen, dat als een zeebad verfriste. Bekenden ze elkaar hun liefde, dan was het altijd in de oude bewoordingen. Wat Esther's belofte betreft. Over deze min of meer afgeperste, maar tenslotte de de geheel vrijwillig afgelegde belofte om hem alles toe te staan wanneer hij eenmaal door zijn examen was, had hij zich tamelijk schuldig gevoeld. Hij had een scherp vermoeden dat wat met kunst en vliegwerk verkregen was, nauwelijks tot zijn geluk kon strekken. Later nam hij het besluit, of bijna het besluit, om na het examen Esther niet aan haar woord te houden. Hij was te bang geworden. Waarvoor wist hij niet, maar dat deed er niet toe. Maar hij zei het haar nog niet. Eerst zou ze nog dat teken van haar liefde geven. En dan zou hij zijn liefde bewijzen door het niet te accepteren. Hij haalde zijn doctoraalexamen, natuurlijk. Dat weinig gescheeld of hij had cum laude gekregen, dat wist hij ook wel. Alle vragen had hij goed en uitvoerig, soms hinderlijk uitvoerig beantwoord. Alleen de eerste vraag op hygiëne had hij gemist. Binnen. Dag meneer Wachter. Schikt het. Wat verbazend aardig van u, juffrouw Mossel. Hoe wist u het? Uh, gaat u zitten. Ik kan u dus feliciteren. Maar dit boeket is van Esther. Ze wist natuurlijk niet of u erdoor bent, maar ze wist het toch op een of andere manier. Ik heb uw vertrouwen niet beschaamd. <laughs> uh, legt u die bloemen maar ergens neer, dat komt straks wel. Ik heb hier een brief van Esther. Leest u hem op uw gemak en bekommert u zich niet om mij. Lieve Anton. Ik ben er zo zeker van dat je door je examen bent. Dat ik de eerste wil zijn om je te feliciteren. Misschien doe ik je verdriet, maar het is zo ontzaggelijk moeilijk om je alles uit te leggen. Daarom heb ik heet gevraagd om het voor me te doen. Bedenk bij alles wat ze je vertellen zal, dat ik van je hou. En altijd van je zal blijven houden. Maar dat ik het niet kon. Dat het sterker was dan ikzelf. Dag Anton. Een zoen van je Esther. Wat betekent dit? Dat Esther hier aan de bibliotheek haar ontslag genomen heeft... ...naar Groningen is vertrokken en de verloving met Arie Mossel heeft verbroken. Nog iets? Ik kan me voorstellen dat u paf staat. Ik niet minder. Ik heb alles, letterlijk, alles gedaan om haar ervan af te brengen. Dat zweer ik u. Niet van die verloving natuurlijk, dat snapt u wel. Maar ze was volkomen onhandelbaar. Als ik haar niet beter kende zou ik zeggen, ontoerekenbaar. Het soort niet beter kende bedoel ik. Het soort vrouwen dat zich iets in het hoofd houdt omdat ze denken dat het goed is. Maar ik ben hier gekomen om alles uit te leggen. En u moet vooral niet denken dat ik daar verrukt over ben. Ik vind het een streek. Maar ze, ze... is dus weg. Ja. Nou ja. Ik begrijp het wel zo'n beetje. Waarom, Waarom? heeft... Ze had toch kunnen begrijpen... Als u dus... zin hebt om te vloeken of te huilen, geneert u zich dan niet. Anders doe ik het wel voor u. God, op de dag van uw examen. Ach, had het soms een dag eerder moeten doen. Ze had het helemaal niet moeten doen. Maar goed. Ik zit hier dus voor mijn zending. Er was tussen u en Esther een afspraak. Ach, een belofte, ja. Maar ik had me voorgenomen om mij van die belofte te ontslaan. Dat is dan een complicatie. Ik moest u alleen dit zeggen... Zij verbreekt haar belofte... ...maar ze verbreekt ook de verloving... ...en daarom is het verbreken van de belofte minder erg. Tenminste, dat heb ik ervan begrepen. Het is een uitgezochte spitsvondigheid... ...maar misschien ziet u er iets meer in. Nou, ik denk dat ze dit bedoelt. Die belofte had ze gedaan als de verloofde van... ...van Mossel. Verbreekt ze nou de verloving. En dan hoeft ze die belofte niet te houden? Mag ik even godverdomme zeggen? U accepteert dat dus, die flauwe keul? Ik zou wel moeten... Het gaat er tenslotte om wat Esther gedacht en gevoeld heeft. Niet wat wij ervan vinden. Uit straf. Ik, ik bedoel, om het, om het verbreken van de belofte goed te maken, verbreekt ze de verloving. Ik offert ze iets op. Een man om wie ze geen slars geeft. Men begrijpt die dingen niet. Ze had een goede baan. Waarom zou ze met alle geweld getrouwd willen zijn met Ari? Weet u wat die belofte inhield? Ja. Ja. Ah. Ze kon het niet aan, ze was radeloos. Ze was volkomen bij de positieve. Zal ik wat water voor u halen? Nee, ik steek straks wel een sigaret op. Nou ja, alles is duidelijk genoeg. Esther is volkomen burgerlijk. Dat is ze altijd geweest. Maar ik geloof toch wel dat ze echt van u hield. Dat wist ik al lang. En om de zaak een handje te helpen... heb ik u toen op stang proberen te jagen met dat gedicht. Dat had ik namelijk aan zaak verteld... Had ik alles van tevoren geweten, dan had ik me er buiten gehouden. Op iemand zijn examen. U houdt zich nog flink. U houdt van haar. Veel. Ja, maar niet genoeg. Ja, misschien ook wel, ik, ik, ik weet het zelf niet. Om met haar te trouwen bedoel ik. Ik kan met niemand trouwen. Maar u had in ieder geval niet met haar willen spelen. Of daarna een poos weer in de steek gelaten. Nee. Wat doet dat ertoe? Waarom zou iemand als u trouwen als hij er geen zin in heeft? Maar Esther wil niet... Ze wil niet ongetrouwd... Ja, ja, dat is het. Dat is haar burgerlijkheid. Ik zeg het maar in het Duits, dat geeft mijn bedoeling beter weer. Arie kon alles van haar gedaan krijgen... Tenminste, dat vermoed ik... Omdat hij met haar zou trouwen. Maar u had haar gezegd dat u uit principe niet wou trouwen... En dat heeft ze in de oren geknoopt. Nou, ik weet niet wat principes zijn. Maar wat ik gezegd heb, dat is waar. Ik zal nooit trouwen, nooit. Dat heb ik toen gemeend. En dat meen ik nu. Wacht. Ik hou toch wat water voor u. En dan ga ik er vandoor, want ik heb het gevoel dat u me op het ogenblik niet kunt luchten of zien. Nou, zelf eerder. Ach, We zien er allebei uit als vaatdoeken. Onderzoekend keek ze in de spiegel. Ze vulde het glas. En het onder te lage druk staande water klokte en knapte in de leidingbuizen. Na een verstrooide blik te hebben geworpen op de twee of drie in elkaar geschoven daakjes met de rode pannen onder het zonlicht, liep ze terug. Naar waar hij druk bezig was, met handen trillend als die van zijn grootmoeder, naar zijn sigaretten en zijn lucifers te zoeken. U heeft geluisterd naar een hoorspelbewerking van De Rimpels van Esther Ornstein. Het zevende deel van de Anton Wachter-romans van Simon Vestdijk. Bewerking Mark Lohman. Rolverdeling. Verteller Bram van der Vlucht. Anton Wachter. Marcel Maas. Esther Ornstein. Tetske van Ossewaarde. Heet die Mossel. Ine Koer. Meneer Mossel. Jan Borkes. Arie Mossel, Kees Broos. Jacques Ornstein, Jim Berghout. Techniek, Hans Rikke de Koe en Ferry van Nimwegen. Assistentie, Ton Vieren. Regie, Marlies Cordia.